2 uur Marion Koekoek met het NOS Journaal. Zo'n anderhalf miljoen mensen kijken op dit moment naar het beroemde vuurwerk bij het operagebouw in Sydney. In Australië is het nieuwe jaar net begonnen en traditiegetrouw wordt er in Sydney een mega vuurwerk afgestoken dat 12 minuten duurt. Het is goed weer in Australië met een nachttemperatuur van 20 graden. En dat is een grote tegenstelling met Nieuw-Zeeland. De nieuwjaarsfeesten daar zijn in het water gevallen. Om 12 uur Nederlandse tijd diende het nieuwe jaar zich daaraan met storm en regen. Het weer was zo slecht dat een groot vuurwerk en twee concerten in de hoofdstad Wellington werden afgelast. In Christchurch werd het nieuwe jaar door angst overschaduwd. Vlak voor kerstmis was daar nog een aardschok. In februari vielen bij een aardbeving in Christchurch 181 doden. Een uur eerder, om 11 uur Nederlandse tijd, was het nieuwjaar in Samoa wel uitbundig gevierd. Door het eenmalig schrappen van 30 december uit de kalender is het land nu het eerste dat nieuwjaar viert en niet meer het laatste. De Mont Blanc-tunnel is dicht voor alle verkeer. In het gebied rond de hoogste berg van de Alpen heeft het al meer dan 24 uur onophoudelijk gesneeuwd en de Fransen zijn bang voor lawines. De tunnel door de Mont Blanc is een van de belangrijkste wegen... tussen Frankrijk en Italië. De afsluiting betekent een probleem voor toeristen en transportondernemers. Die moeten nu omrijden om hun bestemming te bereiken. Bijvoorbeeld via de zuidelijker gelegen frejus tunnel kwart van de Duitsers rekent prijzen in euro's... nog geregeld om in Marken. De Oost-Duitsers, die in 1990 na de Duitse hereniging... al te maken kregen met een nieuwe munteenheid, doen dat iets vaker dan de mensen uit West-Duitsland. Bij de invoering van de euro, tien jaar geleden, hadden de Duitsers het makkelijk. Ze konden de prijzen in euro verdubbelen om ongeveer op de prijs in D-Mark uit te komen. Verschillende Duitse kranten hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van de euro. Daar blijkt ook uit dat een derde van de Duitsers terugkeer van de markt als oplossing ziet voor de eurocrisis. Dan nog het weer, bewolkt en lokaal wat lichte regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Ook rond de jaarwisseling kan het wat regenen, maar het is wel zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Bij de Trosso Ook Show, het werkelijk soort programma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast mij zoals gebruikelijk Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Carl's Magazine. Ik, ik ben, heb hier tot nu toe meer gezeten dan jij, weet je dat? Ja. Van alle 17 Ik ben er niet geweest, zeg. Ja, één ja, keer. Nou, ja, ja, nou ja, dat nou, klopt, het dat is meer. De 1 op 17, dat voor, is toch een behoorlijk presentatie. Voor 2011 sta je inderdaad op, de, op een goede teller. Trouwens, dit is de laatste van 2011. We gaan, we gaan uh, uh, terug en vooruitblikken, vind ik. Nou, de eerste vooruitblik is dat we volgend weekend vrij hebben omdat er geschatst wordt, hè, Dat bedoel ik? Er wordt dat wordt wel ja. Dat bedoel ik? Dus, dus, dus iets met dat is zonder wielen. Dat doen we niet aan. Ja, nee. ja. Dan, dan, dan, dan, dan nee, blijven nee, we gewoon is. thuis nee, ook. Nee, nee. Dan, al hebben ze ons nodig, we komen. Maar nu met... is het nieuws, de 31 december. Ja. we gaan even naar het nieuws, meneer Bransen. Groot u maar. Oh, Het nieuws, ja. ja. Nou, leuk. Ja, ik heb wel, ik heb wel een paar dingen. Dat staan eigenlijk een vooruitblik, hè? Mm -hmm. De Lada Granta. Nee. Ja. De granta gra gra granta. Dat zo. klinkt al als een absces, wat je tussen je beide tenen in je voet krijgt. Een granta. Ja. ja, hij liep slecht, hij had een granta. Hij komt. Hij, komt. hij komt. En de granta, die, was nu al, die is nu al eigenlijk legendarisch. Want toen heer Poetin uh -huh. een half jaar geleden de fabriek bezocht. Ja. En dat moet je dan doen als staatshoofd. Toen mocht hij ook in een granta gaan zitten. Hij mocht er een stukje mee rijden. Alleen, dat ding startte niet. Dat is op YouTube, ik denk, honderdduizenden keren vertoond. Nou ja, het startte wel, maar pas na een minuut of vijf of zoiets. Dat is natuurlijk een hele pijnlijke, hele pijnlijke aanver. Maar goed, hij is er nu, althans, in Rusland. Mm -hmm. Laat hij daar vooral blijven als je het plaatje ziet. Maar er wordt toch gezegd, van op het moment dat hij euro vijf motoren krijgt... Hij is nu euro 4. hè. Mm -hmm. Dan kan hij ook wel eens naar Europa gaan komen. Maar we eens even zien hoe hij eruit ziet. Nou, kijk eens even. Granta tot aan de deur, het is, een, ja, uh, het is een vreselijk ding. Ja. Echt lelijk. Eens, ja. Weet je, het leuke wel, het is retro design uit Rusland. Het is jaren tachtig met een snufje Hyundai. Ja. Echt nou, verkeerd. Het zie je goed. Echt. Overigens wel een enorme vooruitgang ten opzichte van alle Lada-producten... die er tot nu toe ooit te zien zijn. Geweest. Maar de Lada die hiervoor geïntroduceerd zou gaan worden hoe het niet ook alweer? Dat ben ik ook vergeten. Ja. Maar die lada, die is er nooit gekomen. Nee, nou laten we hopen dat dat met deze ook dat gaat precies. ja. Wat er wel gaat komen, dat is, uh, althans die staat volgende week op het auto Show van Detort, is de auto van Detroit... is de spirituele opvolger van de Honda NSX. Oké, okay. de Ferrari-eter, jij zei. De Ferrari-eter had maar 260 pk en alweer... maar oh. dat ding was zo goed dat je er toch alles mee losreed... Oh. In Detroit volgende week staat er gewoon eentje. Dan hebben we op Schiphol tot jouw opluchting, uh, Bastiaan. Komt een accu-wisselstation accu van Better Place? En dan kun je alleen met Renault's komen, want die hebben van die verwisselbare accu's. Het is dus zo'n zo, zo, zo laatste station ja. waar je inrijdt, je accu's gaan eruit, nieuwe versen komen erin. Dus je tankt geen benzine, maar nieuwe accu's eigenlijk. Ja. En dan rijden we weer verder. Ik heb die Renault's nog nooit gezien in Nederland. Nee, nou, ik klopt, moet je ook zeggen, ik weet ook niet wat ik liever heb: een Granta of een Fluence ZE. Ik zal je het plaatje even laten zien misschien ook op de webcam. Ik zie geen lampjes branden. Oh ja, dus de fluence ze. Ze zijn alleen vergeten om TPIL erachter te plakken. En dat staat er voor? Zet de Dit is een. Hij is Je hoeft niet. Doet de webcam het. Oh, oké, okay, ja. Hartstikke mooi. Dan de Insignia Cross 4. Opel. Er is iets aan de hand. Uh, jarenlang, decennia lang had je de Volvo XC70. Je had de Subaru Outback. Je had de Audi Allroad. Die zat dan in een wat hoger segment. Maar nu komen er ineens, met name uit Duitsland, van die... Semi avontuurlijke burgerstations uh -huh. en de, de de Passat komt er binnenkort mee Volkswagen en nu dus ook Opel op basis van de insignia. Nou, dat is het wel weer eventjes voor nu, want we moeten verder ook weer gaan terugblikken en ja. uitblikken. En Jorn heeft een, een draaiboek gemaakt. Nou, als Waar je daaruit wijs kan. Nooit aan houden. Maar dit nee. keer wel. Een beetje. Nou ja, beetje. SAAP. Want dat is een van de belangrijkste dingen die gebeurd is de afgelopen tijd. Sinds Saab we 10 is september zijn begonnen. SAAP is niet meer. Yeah. Um, maar we hebben het er veel over gehad. Bijna elke uitzending. Weet je dat? Ja, en dat kan volgende week ook weer. Want je zal ja. zien dat de restanten van SAAP uit het faillissement. dat er de. Je ziet nu al berichten, dan is er weer uit Roemenië belangstelling, dan is er weer uit Turkije belangstelling, dan is er weer uit China belangstelling. Maar dat zijn natuurlijk allemaal restjes uit het faillissement die Afvind. kunnen worden opgekocht en gedaan. En dan kan een, een partij daar in een respectievelijk land weer zijn voordeel mee gaan. Wat niet wil zeggen dat Saab daarmee gered is? Nee, helemaal nee. niet. nul Even, wat zeiden we in de allereerste uitzending over Saab? Jongens, jongens, jongens, wat heb ik het gehad met Saap? Zeg ja. <laughs> Hij Onderhand moet dat merk Dat moet nu wel een beetje. Maar ik ga gewoon Ze gaan echt voor het eind van nee, het jaar. Saap gaan vallen. Gaat, gaat het het redden? redden? Ja. Nee, ja, mooi was dat nee, voor mij. Ze lief niet van in. mij dat ik dat toen. Dat was heel lief. Ja. ja maar gelogen, wil je nu zeggen? Nee, niet gelogen. Hm. Nee. wat inmiddels is, ik moet je wel zeggen dat. dat, dat um, toen ook al. He, toen praten nu over 17 uitzendingen geleden. Ze dus zijn ergens halfweg half het jaar. Ja. Toen zag het er al behoorlijk zwart uit. Maar ik, ja, ik, ik, ik, ik, we, ik weigerde toen te geloven dat Victor Muller het uit zijn poten zou laten vallen. En dat heeft hij uiteindelijk wel tot, gedaan. Nou, Overigens, ja. terecht ook. Waarbij ik de mazzel heb dat ik die hoed niet hoef op te eten. Maar dat, dat is, hadden we vorige week al over. Ja. Dat ze het moeilijk zouden krijgen, dat was bij iedereen duidelijk. Uh, ik vroeg onlangs Kees van den Berg, tot en met vandaag trouwens nog directeur Saab Nederland, dit. Hoe groot schat je de kans in dat Saab volgend jaar nog bestaat? 90 procent. Serieus? Ja, en dat wordt komende week beslist. Dus de 16e weten we dat. Of je, je gelijk weet of niet. Was, ja. Ja, ja. Een paar dagen later was het gebeurd. Ja, toen was 90% ineens nul geworden. Ja, maar Kees van den Berg is ook lief. Ja. Die, die, die blijft ook strijden nee, tot, tot nou hij eens, erbij neervalt. Ik, ik vind het echt jammer dat Saab weg is. Meen ik serieus. Het was een hartstikke mooi bedrijf... met, met mooie, gekke designkronkeltjes. Leuke, leuke speeltjes. Het, was, het waren goede auto's. Er is auto's. één grote maar voor wat betreft Saab. Als je nou al twintig jaar lang... minimaal mm -hmm. niet genoeg kunt verkopen... zeker verdienen... Ja. wordt het dan ook niet eens tijd om zelf te gaan bedenken... dat je ermee op moet houden. Mm. In elk ander bedrijf zou dat zo zijn. Ja. En het is natuurlijk zo, als wij aan Saab terugdenken... denken we altijd aan de modellen van minimaal 20, 25 jaar geleden. Precies, die hè? waren liever de, de eerste cabrio's, ja. de 99-turbo's, ja. noem ze allemaal maar op, de 96, 92. Ja. Het is fout gaan met General Motors. Ja, wat je net nou zegt, ja, als, nee, General Motors, toen General Motors Saab kocht, jongens... laten we dat eventjes vooropstellen, toen was Saab al zwaar noodlijdend ja. en werkten ze enorm onder de streep. Toen zaten ze op 90.000, 95 95.000 auto's op jaarbasis, wat veel te weinig was. En ik denk dat als je gemiddeld kijkt wat General Motors er sinds 1990 per dag in heeft gestopt... Ja. ik denk een miljoen ja? per dag. Per dag. Ja, 300 miljoen per jaar. Ja. Dus ja, wat dat betreft kunnen we, we kunnen GM van alles de schuld geven ja. en ze hebben natuurlijk een heleboel dingen niet goed gedaan, maar je kan niet zeggen dat ze nee. niet lang hebben geprobeerd. Dan kunnen we wel stellen dat het Mercedes-Benz of Daimler uh, Chrysler Concern... het Daimler heet het tegenwoordig long, dit Ja, het volgende onderwerp, oké? Okay, okay. Dat dat uh, het heeft ook een dode gekend uh, in 2011. Ja. M maar dat was toch een vorm van actieve euthanasie. De meest fouten. De Mercedes S-klasse met een soort van nazistisch logo de ja, Waar, waar niks mis mee is want de Mercedes S-klasse is... heeft alles al waar Maybach niets aan kon toevoegen... behalve dat verkeerde imago. En drie keer de prijs. Maybach. Ook niet meer. Helaas. Niet meer onder ons. Nee. Nee, ongelooflijk. Ik, ik, ik, ik moet je zeggen... Wij, kijk, wij, ik heb het voordeel dat ik af en toe wat opschrijf. Hè, dat dat, dat, dat, dat uh -huh. kun je dan teruglezen. Ja. En ik moet je zeggen dat ik al jaren geleden heb gezegd... waarom Maybach... Als je niet ook gewoon Mercedes kunt noemen, een auto. Ja. En dan maak, hem, dan maak je hem langer en dan noem je hem pullman. Nou, ja, dat het deden ze heeft, het, heeft, het, heeft, het heeft een tijd geduurd, maar dat is toch in Stuttgart, beklijfde dat idee. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat ik de, de, ja, toch wel de geestelijke en spirituele vader ben van wat er nu komen gaat. Van de, van de nieuwe pullman. Ja, Eigenlijk wel, Stuttgart ja. heeft opgelet. Had dat dan meteen gedaan? Is het Maybach of is het Jorbach? Uh, wat we ook de afgelopen maanden uh, niet mogen vergeten... is dat wij in Nederland 130 zijn mogen gaan rijden ja. op bepaalde plekken. Charlie, hè? Charlie, Charlie Obtod. Obtod, ja. Charlie Abdoet, ja, a.k.a. de, de, de, de, uh, de, de asfalt-fundamentalist. Ja, is hier, ja, ja, hier gedoopt. Ja, maar wij vinden hem een, de petrolhead van, uh, van het Binnenhof. Dacht het Top. wel. Ja. Ja. De files uh, die worden minder. Dat komt mede, zo zei de AWB, door een verbreden A2. We begrijpen niet dat we daar maar honderd mogen rijden. Abdoet ook niet. En die had er wel een verklaring voor. Die is ook volgrijpelijk. Vol direct echt belachelijk. Maar het is in het verleden afgesproken. En totdat die nieuwe landtunnel klaar is... Eh, schijnt dat niet opgeheven te kunnen worden. Dat, dat, dat staat de wet niet toe en zo. Ik vind het belachelijk. Maar in ieder geval, de bedoeling is dat het straks naar 130 gaat. En we gaan her en der de wet en regelgeving zo aanpassen. We zijn nu op acht wegen, is het gedeelte van de dag of de hele dag 130. Dat is ja. een groot succes. Ja. Dus al die pessimisten die zeiden, het wordt gevaarlijk, gekke toestanden. Het rijdt gewoon nog beter door. De gemiddelde snelheid is, is maar beperkt toegenomen. Eh, uh, dus wat, wat mij betreft, uh, eigenlijk de hele A1, maar zeker de hele A2... die kan eigenlijk misschien op één plekje uitzondering... kan overal gewoon straks een 130. En ja. dat gaan we ook echt doen. Kijk, dat was dus een belofte in 2011 van de vvd kamerlid Amitrood, ja. inmiddels wordt er erg gemorreld aan het idee van die 130. Ja, helemaal niet, joh. Ze, hebben, nou, ze ja. hebben ongeveer gezegd in één klap dat er op 60% van alle Nederlandse snelwegen 130 gereden ja, mocht worden. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een, een verlangen. Daar, daarvoor kun je zeggen van dat is best hoog gespeeld. Ja. Nou, dat is feitelijk is goedgekeurd. Maar op een aantal wegen moet het even wachten totdat de maatregelen zijn genomen om het veilig te maken. Ja. Met andere woorden, ze hebben het gewoon in de pokken. Ze hebben het gewoon slim gespeeld. Ze hebben gewoon alles gevraagd. daarvan 70% gekregen. Procent gekregen. Ja, en toen Die Abtrot, ja. ik zweer het je, dat is een slimme vos. Over. Asfaltfundamentalisten gesproken. We hadden hier later, een aantal weken later, of Koos, Koos, Koos, P. Spee, ja. de zelfverklaarde uh, uh, verkeerde baas. Verkeers, ja, <laughs> verkeerde, verkeerde baas.nl. Uh, ja. Met hem hadden we het ook, weet je wel, over die, over die 130 km per uur discussie. Hij zei: afspraak is afspraak, op de A2 gewoon 100. Die A2, die was aanvankelijk drie rijstroken. Stonden we elke dag tussen Utrecht en ja. Amsterdam in de file? Ja. Toen heeft Rijkswaterstaat gezegd: we gaan er van drie naar vijf brengen. Ja. Toen zeiden de bewoners uit de omgeving, Apkoude, Koude, Vinkenveen, Breukelen: zeiden van, dat pikken we niet. Dan gaan wij naar de Raad van State toe, we gaan bezwaar indienen. Toen heeft Rijkswaterstaat gezegd: we gaan er eh, vijf stroken van maken. Ja. En dan spreken we nu met jullie af dat het 100 kilometer wordt als jullie je bezwaarschriften intrekken. Nou, dat is gebeurd. Toen is het vijf stroken geworden, 100 kilometer. En dan kan nu niet de politiek zeggen: we maken er 130 van, want dan ben je volgens mij ongeloofwaardig. Ja, maar, ongeloofwaardig. Men is ja, maar men is, je begon nog. Ja, Hij bleef voetbouw. Eén ding, oh. die bewoners van Apkoude, Vinkerveen ja, ja, en Breukelen, ja, ja. He, waar ik zelf ook deels toe behoor. Mm -hmm. Ik heb nieuws voor ze. Er wordt namelijk al jaren daar, 130, 140, 150 gereden. Dus het gaat per saldo niets uitmaken voor u. Sterker nog, het, Leap, komt, het, mag nu. het is op heel stil asfalt <laughs> en alles. Nee, ja, nee. Gewoon doen. Er staat één probleem met de A2. Afslag Hilversum. Wij zitten nu in Hilversum. Vinkenveen, ja. Hilversum. Ja. Dat is nog levensgevaarlijker. Er staan soms anderhalve kilometer file op de, op de, op de, op de vluchtstrook... om ja. naar die afslag te kunnen nemen. Dus dat moet snel opgelost worden. Mm. Verder, jongens gaan gewoon 130 rijden. Iedereen doet het al. Sta het toe en kijk er dan, zie er dan op toe... dat het ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Precies. Even, wat we gereden hebben. Wat, wat heeft jou het meeste op doen uh, op winden afgelopen jaar? Mm. Nou ja, ik heb maar één keer mogen rijden van al die 17 keer. Ja. Ja, dat was omdat jij je daar niet zo lang in voelde. Want het was een statige, chique automobiel. Een Jaguar. Aha. Maar de rest, ja, weet ik niet. Ik luister nooit. Je luistert? niet. ik ben te druk met andere dingen als jij... Blaadje maken. Fototje maken, schrijven, klaar. Nee, Jordan, ik reed namelijk wel met een hele memorabele, vonden wij zelf. De Mercedes-Benz SLS AMG Roadster. Dit is geluid wat elke auto zou moeten maken. En uh, dit is wat elke auto zou moeten doen. Begrijpt u dat? Ja, hè? Dit is de Mercedes SLS AMG Roadster. Wij zijn gek, want we rijden in een raket. Het is 1 op 10. Uh, nee, dat is het verbruik niet eens. Het is 10 graden boven nul. We hebben de R-scarf aan en de kap open. En waarom? Omdat de LS SLS AMG al zo'n briljant mooie opgevoerde racemotor heeft. Een 6.3 V8 met waarschijnlijk het allermooiste geluid ter wereld. Maar met een open kap hoor je hem pas echt. Dit is de auto waarin u in elke Zwitserse tunnel op weg naar uw vakantie meer van die auto gaat houden. Het is een hele lange, lage sportschoen. Deze is wel mooi, want hij is zwart. Rode remklauwen, beige van binnen. Heel basic om te zien. En het is een beest van een ding. Met 571 pk, 650 Nm koppel, 0 naar 100 in een flits. En een top van 317 km per uur. Met de kap los. Ja, die emotie. Ik zou bijna hiervan gaan dichten. Het is bijna Sinterklaas. Um, uh, Bas mag hopen dat Sint voor hem een SLS-AMG rooster wil kopen. Uh, zodat hij nooit meer naar Helversum uh, hoeft uh, te lopen. Ja, we zijn er. Uh, zet u de bankrekening maar open. Zodat wij voortaan het gas kunnen doen. Open! Goed zo, wachtig. Nou, ik ga volgende keer toch luisteren. Hey, maar jullie dat... we, we krijgen wel continu, toch wel... Nou ja, nee, niet continu. Af en toe krijgen we toch wel wat klachten over jouw rijimpressies. Wat? Dan gaat het altijd over veel te dure auto's. Nee. Zeg, jullie rijden altijd auto's die wij niet kunnen betalen. Dat is helemaal niet aardig. Dat is nu. niet waar. Ik heb afgelopen uh, uh, tijd met de Ford Focus wagon gereden. Dat is waar, maar dat is heel recent, de, hè? Chevrolet Captiva. Oh ja. Waar wij ja, eens over te spreken. Ik was het ook even kwijt. Ja, maar en de nieuwe BMW 1 serie mee gereden. Ja. Was dat de of, uh... Dat was een licht gekitelde 2 liter diesel. Nee, nee, nee, nee. Oh, okay. Ook een gewone. Ja, ze zijn nog wel goed aangekleed. En ik heb met een heel klein autootje gereden ook. Ja. De, de beste Britse grap ooit. Maar wel een beetje een uit de hand gelopen grap. Het is een briljante grap zoals de meeste Britse grappen briljant zijn. We zitten in de Aston Martin Signet, Dus in een 50.000 euro kostende derivaat van een Toyota IQ. En het lijkt van voren en van achteren niet meer op een IQ. Ja, als u ver kijkt dan uh, zie je nog wel wat, uh, wat stijlkenmerkjes. De kooi is helemaal Toyota, het motortje, de remmerij. Maar de wielen, de voorkant, de skirts aan de zijkant, de achterkant, de ruiten. Alles, alles, alles is door Aston Martin aangepakt. In kluis het lakwerk, in kluis uh, de binnenkant. Leer. Prachtig maar Het is zo mooi afgewerkt dat als je even het geluid wegdenkt van dit 1.3 motortje en je kijkt zo om je heen zit je in een Aston voor 50 mil. Je bent gek als je het koopt. Want een gewone IQ die heeft uh, voor 25.000 euro ongeveer alles. Maar ja, dat is dan geen Aston Martin. Voor twee keer zoveel worden er 150 uur aan Brits personeel op uw uh, IQ losgelaten, die spuiten hem negen keer. En zo mooi dat u zelfs de binnenkant van de kofferbak... daar kan uw haar in kammen, nou, dat kan u niet bij gewoon IQ... wordt met de hand gedaan. En ook het hele interieur wordt met de hand in elkaar gestikt. En dat is zo ontzettend mooi afgewerkt... dat je er hebberig van wordt. Ja. Hey, en je kan ze dus ook krijgen voor de helft van de prijs. En dan rijden ze net zo. En maar is dat heb Toyota het niet... Ja, staat Toyota op. Ja. Nou, is dat een kleine betaalbare auto of niet? Nou, ik zou, wel, ik zou wel, de Aston Martin willen, maar niet de Toyota. Je bedoelt de grote Aston Martin, maar niet de Toyota. Nee, de Toyota's de, de Aston Martin, Signa. Maar best niet willen. de Toyota iQ. Nee. nee, daar ben ik nog niet aan toe. Ik weet niet eens hoe die heet, eigenlijk die Toyota iQ. IQ. IQ. Ja, hè? IQ. Een soort smart. IQ. Ja, IQ. Ja. Heel veel. Voor euh, jou ook heel veel. Als ja. afkortingen. Maar er komt allemaal een klein spul op ons af. Hè? De up van uh, Volkswagen. Ja, maar die gaan we toch niet rijden, hoop ik. Nee, die gaan we oh, niet rijden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, die gaat up, up naar de andere maar, kant. In, er kunnen uh, voor precies. de luisteraars kunnen wij wel nu melden... en ook plechtig beloven... Mm -hmm. dat we ook volgend jaar weer... gewoon overwegend... betaalbare... dure, grote, stille auto's zullen rijden. Ja, ja. niet gezins, uh, maar wel aanstaande klassiekers. Da, dat He, dan de die uiteindelijk ja, we ja Waar ja. je dan la, jaren later van denkt: oh ja, die hebben wij dat had ja. je toen. Twee auto's komen daarvoor in aanmerking. En dan gaan we meteen de stap maken naar het nieuwe jaar, Carlo. Ja. Ja. Want 2011 zit er eigenlijk op. De auto's volgens ons hè, zijn de nieuwe 911 en de Fisker Karma. Zijn dat de auto's van 2012? Kunnen we dat stellen? Ja, nou ja, Fisker, een klein terugroepactietje op dit moment even. Dat is ja? iets, iets, is iets, dat zo? Iets, iets, iets wat warme accu's te krijgen. Wat? Althans in Amerika. <laughs> maar ja, goed. Ja, je bent aan het pionieren met iets heel nieuws. En dan weet je dat je de eerste tijd gewoon af en toe even terug moet naar de dealer. Mm -hmm. uh, en de 911, ja, ja, weet je. We zitten er wel eens een beetje over te bakkeleien. Maar het is natuurlijk wel een icoon van een ding. En... Het, Bestaat al sinds 1966? 65. 65 is, de, is, de, is hij geïntroduceerd? En ik ja, weet je, ja, ik, ik, ik kunnen er niet onderuit dat het dat nee, toch die nieuwe 991, zoals die dan officieel heet, ja. althans de code. Dat dat wel weer een enorme sprong voorwaarts is. Ja. Met respect voor het verleden. Ja, ja, nou ja, dan ben ik uitgepraat. Dan kan, kan ik het wel weer over platte kevers gaan hebben. Maar mogen we het niet doen? Nee, moeten we niet doen. Terechte ja. icoon. Volgens mij ga jij daar morgen uh, ook nog over praten. Uh, yes, op heb, ja, op Ja, nog hebben we natuurlijk een speciaal uitzendje, een nieuw, speciale nieuwjaarsuitzending Radio 1. Komt die uh, even voorbij? Kort fragmentje alvast van de Negen hij kan meer, hij rijdt beter. Hij heeft meer ruimte van binnen. Hij rijdt veel zuiniger. En de motoren zijn veel beter. Die stoten minder uit. En het geluid, ik ga het u toch even meegeven. In de sportstand. Lekker geluidje, hè? Ja, mooi. En weet je hoe de visker klinkt? Het is dus niet een tutterige... handgebreide, wolle sok op wielen. Nee... Dit is gewoon de Prada onder de auto's. Het is design. Het, is, het heeft eigenlijk alles wat een echte sportauto zou moeten hebben... behalve een V8. Dat klopt, want die heeft hij niet een 4-cylinder-thuiskomer. Nee. Nou, euh, het is ook een 2 liter turbomotor, maar maakt niet uit. Maar toch, het is een 4-liter-thuiskomertje. Het is, nee. het, het is mooi dat die auto's zijn gearriveerd. Ik zag dat ja. ook op Facebook. Maar ook feest even terug kunnen naar de garage. Vind ik wel nou, mooi. Dus, ja, dat is leuk. Het wordt niet de Friedkaarszwarma. Feest op onze Facebookpagina op van Auto Autoshow. Er staat een hele mooie foto waarin er geloof ik 15 of 16 van die dingen worden uitgeleverd. Ja. Ze zijn er gewoon. En trouwens mooi dat het ze nog is gelukt in 2019. Ja. Ja. Eh, in 2011. Ja, maar, ja dit is 2011. <laughs> yes, ja. ja, je wordt van ouder. Papa, ja. maar. maar het is niet zo. Ik maakte net een grap, Maar het is niet zo dat ze nu we echt problemen gezien met de Swarma? Ja. Ja, dat weet je niet. Kan. Warme accu's? Ik ja. vind het bij oliebollen wel lekker. Maar... Kijk, het punt is... in die auto's zitten lithium-ion accu's. Mm -hmm. En de, de, de, de gebruikers van camera's en telefoons... met lithium-ion accu's... Hè, dat zijn bijna allemaal... die weten, zo'n ding wordt warm. En als je dat niet ja. heel goed koelt dan kan zo'n ding ja. nou, gaan fikken. He, dus je moet, dat, dat moet je verschrikkelijk goed in de gaten houden als fabrikant. Hm. En je moet er ook op een bepaalde manier mee omgaan... als zo'n zo auto een, een, ja. een crash heeft gehad en dat soort dingen. Ja, dat moeten we nu allemaal gaan uitvinden. Ja. Nogmaals, je bent pionier. Dus je doet mee in de ontwikkeling van... Precies, het is betaald dat is door jouw betaald experiment eigenlijk. Ja, en ja. dan moet je er niet over zuren. En dan moet je ook niet zuren. Precies. En daarbij wordt weer... Maar het is nooit lekker natuurlijk als hij meteen, nadat hij uh, net geïntroduceerd... Net in de oké. heppakee. Ja, ik kan me Brengt voorstellen dat zo'n importeur van Fisker, maar van elk nieuw product... Ook van zo'n Fluance, ZE en erom mm -hmm. maar op... Dat hij met angst en beven de eerste tijd zit van... Ja. Oei, oei, oei, die oei, oei, oei. Komen, langs de A2 ja. komen stil te staan. Hè? En, ja. en uh, dan, ja, voor je het weet, word je een Trolls Auto genoemd. Absoluut. En je zal er maar wegenwachter zijn. En dan dat gaat ineens, Hè? En je weet niet, god, niet wat je moet doen mm. met de vis. Nou, ik weet uit betrouwbare bron dat hulpdiensten, brandweer en dat soort dingen... Ja? dat die er een flinke klui van hebben om die auto's nog een beetje behoorlijk te ontmantelen uh, en ja. knippen en zo. Want ja. zit er zitten toch een paar punten waar je even beter niet aan kan komen in hm. zo'n auto. Precies. Over de auto. Eh, niet vergeten te vermelden dat wij elke gast die hier geweest is de afgelopen 17 keer... de speciale Tos Audio koffiemok hebben gegeven. Ja. Zo. Daar wordt tegenwoordig ook uh, op Twitter, want dat is iets van een sociaal medium... waar ja, trieste oude mannen, geloof ik, berichtjes aan elkaar sturen. Ja, die obscuur, echt niks beters te doen hebben. een stukje communicatie uh, naar de klant toe. Maar de mok kunnen wij gaan uh, vertellen. Die uh, staat met foto van de officiële onderhandelingen trouwens... op de Facebook-fanpagina van de Tols Audio Show. En mogelijk komt hij ook in de Tols webshop ja. En dan wordt hij te koop, maar wel met een andere kleur logo. Wat denk je? Want alleen de gasten krijgen hier de speciale. Ja, dat ja. denk ja. ik. En, uh, en, en wie weet voor 2012, 2012 trouwens ook wel het, het, het jaar waarin de autoshow wat langer gaat lopen. Dat weet je maar nooit. Dat weet je nooit. Nee, nee, wij, nee. Wij, wij, wij, wij blijven strijden. Het schijnt dat de radiobaas Jan van der Vlucht het een beetje tegenhoudt nog. Maar die <laughs> komt wel een keer over de brug. En dan, en, maar we, we vechten ervoor, want heel hij veel gooit, mensen vragen. Ik gooi een oliebol naar je. Wat ja. ja. Ja. Um, maar toch, even nog vooruit. Want we hebben nu die auto's hebben we gezegd. Wat gaat er nou verder gebeuren? Car, uh, Carlo, we zijn uh, Maaibach kwijt, Saab kwijt. Ja. Uh, record aantal auto's verkocht in Nederland. Hey, maar wel Fisker bijgekomen, Landwind ja. bijgekomen. Alle heb ik het nog nooit eens in rijden. Maar goed, er komen ook wat we merken bij. Zitten er aantal in de pijplijn. Ja. Ga er maar vanuit dat 2012 gewoon een tamelijk beroerd autojaar wordt. Mm -hmm. Althans, in heel Europa en Nederland ook wel. Zullen wel veel kleine auto's worden verkocht... waar niemand iets aan verdient. Behalve de bereider. En de goede handel die moet komen voor de fabrikanten... althans uit ja. China, eh, dus Azië en Amerika. Tja, nou. Hey, ja, nou. Hé, nog even. Wat was de meest bijzondere gast die we hadden? Vond... Ik vond ja? uh, heel bijzonder Koos Want dat was toch een ja. soort man waarvan we allemaal dachten... van oh maar god, dat is een soort van dominee die hier komt vertellen hoe ja. en wat. Viel mij heel erg mee. Ja, ja. Een reële uh, en goede denker. Ook al is hij wat schoolmeesterig in zijn, uh, in zijn geboden, om het zo maar te zeggen... Ik vond uh, Ronald Gippard heel leuk. Ja. Zullen we die nog even terugpakken? Kan het nog? Want ja, die heeft ons Hebben ooit de René van der Gijp uh, en de Johan heeft, Dergse. Heeft, heeft Johan niet klaargezet? Ja. Hij noemde ons ooit de René van de Gijp en de Johan Dergse van de Autowereld. Jij moet je ja. snor laten staan. Ja. Ja. Met hem spraken we over auto's in de literatuur. Buitengewoon leuk. Vooral die anekdote, weet je wel, over Harry Mulisch, ja. Godfried Beaumont en Anton Heimboer. Mulis' vader die overleed en uh, moest begraven worden. Dat is een, een beroemd verhaal, dat in de volgstoet... die nogal langzaam ging, reed Moolisch in een volgauto. Ja. Maar Bomans, Godfried Bomans, reed er in zijn eend achterna. Mm -hmm. En Anton Heiboer die zat naast hem, maar die kon niet auto rijden. En die stoet ging zo langzaam ja. dat Bomans die rit gebruikte... om Heiboer uh, autoles te geven. <laughs> Leren autorijden in de stoet. Van de begrafenis van, van de vader Mulish. van de vader van de moeders. Moeders zelf heeft het zelf twee keer opgetekend. Maar, uh, uh, uh, <laughs> nou, ja, het is een mooie manier om een uh, auto ja, autorijden te, te krijgen. <laughs> en dat is nou nog leuker. dat. Leuk. Leuke dat ja. Hij. Ja. En autofanaat. En autofanaat. Uh, hij, hij vertelde na de uitzending nog dat hij uh, vaak met Martin Bril terugreed van voorstellingen in de nacht. Hm. En dan hoorde hij ons op God, de radio. Noots, en ja. een, een, een herhaling van een uitzending. Van, zoals we die vroeger ooit uitzonden. In ja. ons vorige leven. En wat wij nog steeds doen. Maar nu op Radio 1. Ja. Ja. ons show ja. Ik ja. denk dat wij het glas gaan heffen. En de oliebol die uh, aan de binnenkant van Gaat de. de Ga je Ja, precies. Is <laughs> dat we die gaan, uh, gaan doen. Want het, het zit erop. Laurens Borst toch in de buurt. Die heb ik ook nog twee voor jullie. <laughs> Dames en heren, dit was de Autoshow voor 2011. Volgende week zijn we er niet. U hoort het al, weekendlang wordt er dan de EK Allround geschatst. En gaan wij ergens heel hard rijden waar dat wel mag? U kunt ons uiteraard volgen op Twitter en Facebook en een site waarop u alle uitzendingen ook kunt terugluisteren. En podcasten. Ook voor de neef van Prem Radikisjoen, die daar speciaal gisteren voor belde, want die wil podcast worden. Autoshow.tros.nl. We wensen u een heel gelukkig nieuwjaar. Voorzichtig met vuurwerk en als u wil rijden, hard maar veilig. Fijne jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. Straks, collega's van Opium verder. Nu eerst het NOS-journaal met Marianne Koekoek. -koek, tot over twee weken. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Parijse metro is een koffer... met een grote hoeveelheid goud gevonden. De spoorwegautoriteiten sloegen gisteravond alarm... op het metrostation Massipelezo... omdat in een hoekje van een wagon een koffer was achtergelaten. Toen de politie hem onderzocht, bleek er geen bom in te zitten... maar twintig kleine goudstaven. De nieuwjaarsfeesten in Nieuw-Zeeland zijn in het water gevallen. Om twaalf uur Nederlandse tijd diende het nieuwe jaar zich daaraan met storm en regen. Het weer was zo slecht dat een groot vuurwerk en twee concerten in de hoofdstad Wellington werden afgelast. De Franse autoriteiten hebben de Mont Blanc-tunnel afgesloten uit angst voor Lawines. Het heeft 24 uur onophoudelijk gesneeuwd in de regio. Het verkeer heeft behoorlijk last van de maatregel, want de Mont Blanc-tunnel is een belangrijke verbinding tussen Frankrijk en Italië. En driekwart van de Duitsers rekent prijzen in euro's nog geregeld om in marken. Dat is makkelijk voor hen, want ze hoeven alleen maar de prijs te verdubbelen. Verschillende Duitse kranten hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van de euro en daar blijkt ook uit dat een derde van de Duitsers terugkeer van de mark als oplossing ziet voor de eurocrisis. Tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, kom ik net terug uit Parijs, blijk ik de verkeerde koffer bij me te hebben. Goe uh, ja, welkom bij Opium met cultuurmagazine van de Radio 1, deze Oudjaarsdag niet vanuit uh, Carré. We zitten in uh, de studio in Hilversum met een stapel ingeblikte gesprekken en optredens. Nog een keer de leukste muziek en de aardigste gesprekken van de afgelopen maanden. Straks ook Jaap Spijkers, dat is wel uh, live over de Gijsbrecht. Het, uh, het laatste cultuurnieuws hebben we ook. En wat was voor de gasten van Opium het mooiste dat ze dit jaar hebben gezien, gehoord en gelezen? 31 december het is het ultieme moment van evaluatie en lijstjes. Maar vraagt u zich wel eens af hoe vaak u in een jaar naar de wc bent geweest? Of hoeveel uur u bij uw ouders op de koffie bent geweest? Of hoe lang u jaarlijks uh, slaapt? Kunstenaar en schrijver David Mulder die besloot een jaar lang alles wat hij deed te durven. En vandaag is de laatste dag. David, goedemiddag. Hallo. Ben, ben je niet bang voor ontwenningsverschijnselen morgen? Want het moet een hoop werk zijn geweest dit hele jaar. Ja, daar ben ik best wel bang voor. Ik ben bang dat ik in een zwart gat val eigenlijk. Ja, en dan moet je dat weer gaan turven. Hoeveel gaten dat zijn natuurlijk. Nou, dat hoeft dan niet meer, hè? Nee, nee. Wa waarom besloot je uh, je leven te turven? Uh, uh, ja, waarom ik het besloot? Ik, uh, ik heb gedurende mijn leven de hele tijd van dat soort fantasieën gehad... dat ik kunstwerken maakte die mijn uh, dagelijkse routine zouden beschrijven. Ja. En ergens boeide me dat ontzettend en ik had nog niet zo goed door waarom, maar toch... En toen had ik. Uh, ik ben schrijver en ik had uh, mijn derde roman gepubliceerd. En toen dacht ik: van laat ik eens een jaartje wat anders gaan doen. Mm -hmm. En toen, uh, toen vormde zich zo langzamerhand dit idee. Ja, en, en uh, dat idee dat, dat, dat krijgt dan vorm. Uh, dat zijn natuurlijk inmiddels enorme lijstjes geworden. Hoe Ja, krijg ik ga krijg geen ook? lijstjes meer noemen, nee. nee. Nee, want, want uh, beschrijven het is. Hoe, hoe ziet dat eruit? Heb je een boekje bij je altijd? of? Nou, ik heb losse velletjes die ik gebruik en er staat dan een rasterop met uh, daarboven alle categorieën yeah. en uh, dan verticaal de uren van de dag mm -hmm. en dan gebruik ik afkortingen voor uh, dingen die ik doe, zoals bijvoorbeeld afwassen, dat is dan een aatje en dat staat dan in de categorie uh, huishoudelijk werk. Ja. En uh, ik heb zojuist een kop thee gedronken, dus dan zet ik uh, bij de 14 van veertienhonderd uh, uur ja. zet ik een theetje van thee. Ja, want, want uh, beschrijf nog eens wat categorieën die je zo al uh, hebt bijgehouden het afgelopen jaar. Uh, nou, ik uh, kan het lijstje wel even bijhalen. Kijk, wat ik uitgeef bijvoorbeeld aan geld. Um, de verplaatsingen, dus uh, op de fiets of met de auto, waar ik dan naartoe ga en uh, hoe laat. En dan aan het eind van de dag dan, uh, uh, schrijf ik op hoeveel kilometer ik uh, gegeven heb. Met, uh, ik heb van de kilometerteller een week voordat het een jaar eindigde van mijn fiets afgesloten werd. Dat heel Ach, dat te is tellen. nou jammer. Ja. ja. ja. Hey, ik begrijp dat je zelfs het aantal, aantal scheten dat je hebt gelaten heb je bijgehouden. Ja, dat, ik wou dat het daar nooit over begonnen was eigenlijk. Nee, ja, dat, dat, heb dat ik krijg ik je keer... niet. Dat zal je ja. zien. <laughs> de mensen van de radio vinden dat natuurlijk geweldig. Um, nee, ja, ik heb toen, een maand lang heb ik bijgehouden niet alleen de scheten, maar ook gapen, hmm. boeren, ja. um, niezen. En dat heb ik een maand lang bijgehouden. Dat zou werkelijk ondoenlijk zijn om dat een heel jaar lang te doen. Ja. Maar ik heb dus per maand heb ik nog een soort categorie die ik wat uitgebreider behandel. Ja, en dan wil ik ook weten... Heb je ook bijgehouden hoe vaak je seks hebt gehad dit jaar? Nou, dat dacht ik eerst wel om dat te gaan doen. En toen uh, later... Want ik heb natuurlijk in de voorbereiding heb ik wel gekeken van wat wil ik wel doen en wat niet. Ja. En kijk, wat het... En dan komen we ook een beetje aan de grondslag van dit uh, project mm -hmm. uh, terecht. Namelijk dat ik... Uh, ja, eigenlijk de alledaagse handelingen wil uh, uh, laten zien. En eigenlijk niet de dingen waarop je je uh, doorgaans op laat voorstaan. Van goh, nou, ik ben naar zoveel feestjes geweest. En ik moet je eens heel seks ja, ja. hebben. Ja. En ja, het, eigenlijk hetgeen wat ik wil doen. Want ik, uiteindelijk gaat dit hele project gaat, uh, resulteren in een, uh, een expositie. Ja. Die expositie die zal bestaan uit een ongelofelijke hoeveelheid aan statistische afbeeldingen. Ja. En wat ik eigenlijk graag wil bewerkstelligen is dat die bezoeker van de tentoonstelling, die loopt daar rond, die ziet al die, uh, die statistieken, al die informatie, uh, dat hij zich af gaat vragen van ja, hoe, wat doe ik eigenlijk in dit kader? Van, en ben ik iemand die op Twitter elke scheet die laat uh, moet publiceren of uh, op Facebook vertellen van nou, ik heb net uh, lekker ontbeten en ik ga zo dadelijk maar eens even onder de douche. ja. Yeah. Ja, leuk. Er was een, een kunstenaar mijn bij Onkawara... die elke dag een, een, een, een kaart naar zichzelf stuurde. Of naar, ja. naar iemand. Ik weet niet, meer in ieder geval... van zijn hele leven hield hij dan bij waar hij, waar hij was en dat soort dingen. Dus er ja. komt een tentoonstelling van. Uh, ja. Waar uh, en wanneer, weet je dat al? Ja, dat is uh, 23, 24 en 25 maart in uh, Kunstliefde... op de Nobelstraat in Utrecht. Mm -hmm. En uh, ja, we, nu, nu zijn alle data dus bekend... Ja. En nu kunnen we aan de slag met, uh, met de tentoonstelling. Ja, want je, je, er is vast één ding wat je uh, inmiddels al wel weet... wat je is opgevallen van het afgelopen jaar. Dat je denkt van, hé, hey, dat had ik niet gedacht dat dat zo vaak of zo veel zou zijn. Of zo weinig. Nou ja, je weet eigenlijk wel zo'n beetje wat je vaak doet en niet vaak doet. Maar bijvoorbeeld dat ik nu inmiddels dit jaar al uh, tegen de 4000 glazen water gedronken heb. <laughs> ja, zo'n getal, dat bedenk je gewoon niet. Nee. Dat gaat te veel. Je, ja. bij elkaar te. je zou ze eigenlijk allemaal bij elkaar moeten zitten op die tentoonstelling. Ja, een soort van groot rembad. Ja, van, nou, precies. dit is wat ik gedronken heb. Ja, ja. ja, nou we gaan het zien in de Nobelstaat in Utrecht. Dankjewel, eh, fijne jaarwisseling. Eh, dit gesprek hoeft niet geturfd te worden, wat mij betreft. Oh, nou nee, maar het inkomende telefoontje wel hoor. Jullie, oh. gaan, jullie zijn bij deze, zijn jullie kunst geworden. Ja, fijn. <laughs> Heel goed. Alles over het Turfproject is te vinden op www.turf-theproject.nl. Ja. Oké, okay. David Mulder, dankjewel. Dag. Dag. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Ja, niet echt een weekoverzicht deze keer. Deze keer kijken we wat verder terug. Wat waren de opvallende zaken dit najaar die we in de uitzending hadden of waar we als opium bij waren? Bijvoorbeeld de dankwoorden bij prijsuitreikingen de afgelopen maanden. Dat waren niet een braaf lijstje opgelezen namen. Nee, vooral vlammende betogen. Grote kans dat velen je boodschap op die manier natuurlijk ook oppikken. Dus daarom doen mensen het ook. Zoals Mies Bauerman vertelde op het televisie-Gala. Ze had naar de uitreiking van de Gouden Kalveren gekeken. Die man die uh, het Gouden Kalf won in Utrecht. Ik weet niet of jullie die speech hebben gehoord. Nou, daar kan niemand tegenop, hè. <laughs> en Nederlander, en Marokkaan. En ook nog in de moslim. Ja, Nasreddin Tjaar was die man. En toevallig zat Nasreddin een dag later in opium in Carré. Kon hij hier meteen mooi op reageren. Nou, ik heb op uitzending gemist uh, gezien. Ik kreeg op een gegeven moment allemaal, allemaal tweets van mensen. En toen dacht ik ga toch maar even kijken. Mies Bouwman. Mies is, Bouwman zelf. die jaar. ongelooflijk. Ja, wauw. Wauw, ja. Wauw, ook voor Jacob Derwig. Die zijn Louis Door, de prijs voor de beste toneelspeler van het land, op 11 september met een waardige speech in ontvangst nam.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 Oh ja, helemaal een dankwoord uitspreken. En als ik maar niet mensen tegenkom, die de naam niet weet. En als iedereen het maar naar zijn zin heeft. Ja. Nee, ik was, ik was inderdaad wel een beetje nerveus. Het klimaat dat Jacob Derwig overigens beschreef... over toneel en kunst in het algemeen... dat leidde noodgedwongen tot veel creativiteit en rare sprongen. Neem alleen al de museumwereld. Museum Gouda verkoopt een werk van Marlene Dumas. Wordt bijna als lid van de museumvereniging gerailleerd boymans Sobeuning in Rotterdam zet een kettingbrief op... om een tentoonstelling over Jan van Eyck te kunnen organiseren in 2012. En Museum Boerenhaven in Leiden zette een veiling in de Pieterskerk op touw... om een ton in te zamelen met een geheim wapen... veilingmeester Alexander Pechtold. Ja, ik heb een diploma nog en in tijden van recessie is het misschien om ook nog uh, goed om ook nog een echt beroep te hebben. Nou, die ton die kwam ook bij elkaar. De Boerhaven blijft open. Veel andere musea blijven dicht. Het stedelijk, het rijks en nu gaat het van Gogh aan hetzelfde museumplein in Amsterdam ook nog dicht. Eind september 2012 voor een half jaar. Ramse Schaffi zong het al, het is stil in Amsterdam. Maar het scheepvaartmuseum ging wel weer open. En directeur Willem Bijleveld, afkomstige van Madame Tussaud, die beleefde zijn finest hour. Zijn motto is, zorg dat de bezoeker een gebakje krijgt, ook al is het een droog kaakje of in dit geval een scheepsbeschuit. Wat ik van Madame Tussauds mee heb gebracht is toch het idee van... mensen komen graag als ze ook vermaakt worden. Als ze onderhouden worden. En puur een object neerzetten in een vitrine, dat spreekt niet genoeg. Nee. Dus je moet er iets mee doen. Ja, je moet er wat mee doen. En buiten de openingstijden verhuren je museum voor allerlei evenementen. Dat levert ook heel veel geld op. Het zijn moeilijke tijden voor de kunst. Door de draconische maatregelen van Halbe zeilstraat. 2012 wordt een moeilijk jaar voor veel kunstenaars. Zelf hebben wij van opium trouwens ook boter op het hoofd hoor. We, ver, we vervingen namelijk onze oude herkenning, herkenningsmelodie van opium. En dat scheelt de componist Bas Oudijk gewoon geld. Aan het einde van het jaar krijg je een, een afrekening van de Stemra En uh, daar staat hij er altijd bij. Het is van zo'n drie, 400 euro of zo, geloof ik. Toch jammer dat het wegvalt. Ja, wel jammer. Ja. ja, of het dankzij die oude tunes of niet opium vierde 20-jarig bestaan op 10 december... met een afgeladen amstel -foyer in Carré. Jammer dat die ene buitenlandse luisteraar daar niet bij kon zijn.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 David Sedaris, 2011 was voor Wouter Hamel het jaar van de grote ommekeer. Hij verbrak zijn relatie, brak met zijn vaste pianist en met zijn vaste producer. Zijn muziek leed geen moment onder dit alles. Integendeel, hij verraste met het uh, vrij georchestreerde album Low and Green. 22 oktober speelde hij in opium in kleine bezetting de single The Mice. I know where my place is seen it all before It was blooming in the shadows We had a golden door mm, I know where my place is But you didn't realize That I come so close to seeing By the my demise, I keep on pressing on and on, I keep on trying till I'm gone, I keep on pressing on and on, cause I come so close to see it. Mighty mind. I mind. keep on pressing on and on. I keep on trying till I'm gone. oh, I keep on pressing on and on. Cause I come so close to see it. Yes, I come so close to be it. is van uh, Wouter Hamel, uh, hij uh, is vanaf half januari is hij weer een tour langs de, de Nederlandse theaters. Hij doet onder andere uh, Laren, Helmond, Raalte en Leiden aan. En die tour die loopt tot 17 april en die Lowen Green die CD ligt natuurlijk gewoon in de winkel. Opium bestaat dit jaar 20 jaar, ik zei het al, en dat vierden we drie weken geleden met een uh, feestelijke jubileum uitzending. Abdelkade Benali die schreef hiervoor als vaste luisteraar een lofdicht. Benali heeft een vrij atypische plek waar hij opium het liefste hoort. Ik luister het liefst naar Opium Radio wanneer ik in de file sta. Uh, daar gaat het gedicht ook over. Okay. Uh, uh, dus ik ga niks verklappen. Maar het, het Opium Radio is geweldige radio. Cultuur is geweldige cultuur in de auto. Oké, okay, als u niet in de auto zit, ga in de auto zitten... Ja. en luister ja. naar het hoofddicht ja, van Abdelkader Benali. Alleen op zaterdagmiddag hoop ik stilletjes in een file terecht te komen. Een file veroorzaakt door twee geliefde die in de auto ruzie krijgen over welke afslag te nemen... waardoor ze even niet opletten en de wagen tegen de reling slaat. Ik hoop dat dit gebeurt in de buurt van Zaltbommel. Files in de buurt van Zaltbommel zijn poëtische files. Eerst is een grote deining gelukkig geen gewonden. De politie zal, zoals altijd, laat ter plekke zijn. Enkel blikschade. Het verkeer zit muurvast... En ik ben gelukkig omdat de radio werkt en de tijd verbrokkelt. Als oud brood in warme melk. Om mij heen zie ik bestuurders zich verbijten. Maar ja, ze luisteren dan ook niet. Opium brengt troost. Kijk toch naar de Chinezen. De file is de laatste plek in Nederland waar cultuur kan gedijen. Je wordt niet afgeleid door GSM of Ping. Je bent nergens en toch ben je er. Je reist. Hier, fluistert de radio, hier is de plek waar de paradijsvogels landen. Hun gevleugeld lied bedekt ons file leed. Dichters, fluitisten, organisten, kwinkeleren... stand-up-comedianten en literaire enpassanten... beeldhouwers en een carré aan hoge zees... blazers en broodacteurs en bohemian-rapsodien... een eerste druk, een jonge debutante... Een grande dame, een verhitte tante. En de presentator meldt dat het vandaag, morgen, volgende week... de eeuwigheid de uitagenda is. Als klap op de vuurpijl, muziek van Satie. Die is ook niet weg te slaan bij de AVRO. Hoe meer Satie, hoe minder ongeluk. Alles voor een file. Zo sta ik in de file die traag vordert en geen haast heeft... Ik raak bedwelmd en voordat ik het weet... jaag ik de auto zelf de berm in en wordt het gelukkige ongeluk. Mijn verzoek aan deze regering, minder snelwegen. Veel minder snelwegen. Abdelkade, <hijt> Benali op 10 december. Volgens mij wordt hij door deze, deze regering niet op zijn wenken bediend. En voor de hardlopers onder u, of de mensen met goede voornemens... Benali heeft voor 2012 een hardloopagenda geschreven. Die is uitgegeven door de Arbeiderspers. Pieters. En uh, ik ben dit jaar te zien geweest in de zangeres zonder naam als de zangeres. En mijn culturele hoogtepunt van dit jaar was de 39 Steps van het Schiller Theater... met Han Oldigs, Peggy Vrijens, Joep Onderlinde en Nico de Vries. Omdat het een hele leuke, spannende theatervoorstelling was met zeer veel Engelse tongue en cheek wat niet veel voorkomt in Nederland. En dat mijn man erin speelt, heeft daar niets mee te maken. Dat was het. Dat was Ellen Pieters, ja. Twee fameuze Nederlandse artiesten... die werden de afgelopen maanden geëerd met een musical... Ramse Shaffi en de zangeres zonder naam. En die laatste werd met verve gespeeld door Ellen. Ze schoof 20, nee, 26 november aan... en ik vroeg haar wat voor indruk ze had van Mary Servaas voordat ze de rol accepteerde. Ze kwam op mij altijd over als een heel lief vrouwtje zonder naam, inderdaad. Een soort moeke. Die, uh... ja. En ik dacht bij mezelf van, nou, dat kan niet waar zijn. Nee. En dat was ook zo. Nee, wat, wat, <laughs> Dan ben ik blij dat ik Ja, want hoe doe je dat? Dat, dat, dat aspect van haar... Persoon, dat, dat ken je dan, maar ja. mo moet je dan zelf uh, gaan, gaan spitten en, en uh, onderzoek gaan doen? Of... Uh, nou ja, er zit natuurlijk een heel kantoor met mensen die dat uh, ook... Research. Doen. Ja, ja, ja. Dus die allemaal dvd's opsturen en uh, cd'tjes en uh, uh, allemaal uh, artikelen. Dus ja, ik heb me voor deze rol toch wel beter voorbereid dan voor menig andere rol uh -huh. eigenlijk. Ja. Ja. En, en wat, wat levert dat dan op? Wordt dat plaatje dan completer? Ja, ze was wel een harde tante, ja. ja. Ja, en het, het is voor mij toch ook wel leuk om dat, uh, om dat dan te onderzoeken... in hoeverre dat dan in uiting kwam in mm -hmm. haar leven... En uh, dat vind ik natuurlijk wel spannend als actrice. Om te kijken of ik dat ook een beetje vorm kan geven in de ja, voorstellingen. Ja, ja. En, en, en hoe doe je dat dan? Ja, je kan dingen op zoveel verschillende manieren zeggen. Je kan heel aardig zeggen van, god, wat zie je er leuk uit? Hmm. Je kan ook zeggen, god, wat zie jij er leuk uit? Als je dat zo doet, dan ben je al krengeriger <t> dan het eerste. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Je, je kan zelf een beetje wel je, de, de lijn bepalen natuurlijk. Ja, ja, ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk vaak bij, bij, ik noem maar wat, oplossers, groeven. En dat soort programma's gezien. Nou groeven ja. zeggen, maar groeven bedoel ik. Ja. Uh, uh, uh, maar verder, uh, heb, jij, uh, heb je er ook ooit ontmoet bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Ik heb haar nooit ontmoet. Maar ik heb wel in een filmpje gespeeld... dat uh, voor haar speciaal was gemaakt toen ze nog leefde. Oh. Voor haar, een van haar uh, afscheidsconcerten. Uh, uh, als zijnde een videoclip bij mag ik van u een lift, meneer. Uh. En toen ben ik als uh, kleinkunstmeisje gevraagd om daar dat meisje te spelen. in Die videoclip was ik al lang vergeten. En uh -huh. jaren later, dus nu zie ik ineens uh, dat, dat afscheidsconcert van haar. Ik denk, god, ze kijkt naar mij op een televisie. Ja. Die videoclip wordt ineens gespeeld voor de zangeres zonder naam. En dan zie ik mezelf als, uh, als twintigjarige ja. voorbij huppelen. Wat grappig. Ja, ja. ja dat ja. is wel grappig. Ja. ja, en dan heb je ook het gevoel dat ze achteraf zegt... het is goed dat jij het doet? Of, <laughs> nou, uh... dat weet ik niet. <laughs> Dat weet ik niet, hè? Dat, ja, dat laat ik aan de ik andere mensen. Ik heb die lach over. van de week ook gehoord, trouwens, in het theater. Oe, oh ja, oh jee. God, ja, je stopt er altijd een stukje van jezelf, ja, ja, ja, ja, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Nee, maar. ja, nou ja, ze lacht, ze lacht ook veel tot slot. Laten, laten we even luisteren naar een korte impressie van, van de voorstelling. Ja. Dames en heren, de zangeres zonder naam. Mexico, Mexico. Ja. Waarom stop je dan niet mee? Meneer Ous? Ik heb jou bekendgemaakt. Ik heb jou rijk gemaakt. Meneer! Mijn naam is Meneer. Dat vond ik, vond ik wel bijzonder. Jij staat, de hele uh, voorstelling, sta jij uh, op het podium? Ja. Ja, en ik verzet bijna geen stap. Nee. nee, want nee. ze was ook slechte been, dus het komt mooi uit. Maar, uh... ja, ja, en dat, daar wil ik wel even wat over zeggen. Ik vind het eigenlijk een hele mooie regiefondst om, uh, om dat zo allemaal om haar heen te laten gebeuren. Mm -hmm. Dat is echt zoals zij het heeft beleefd, haar leven. Alles draaide om haar. Ja, ja. We zien een, een, een, een zangeresje, laat ik het zo maar zeggen... die, die probeert via een talentenjacht haar uh, repertoire opnieuw... Uh, ja. voor het voetlicht te brengen. Ja. Ja. We zien een travestiet die haar vertolkt. Ja. Wat, wat gebeurt er nog meer om haar heen? Nou ja, je krijgt allemaal uh, kleine uh, ske of sketches, hoe noem je dat? Uh, kleine stukjes uit haar leven te zien, die van, voor haar van cruciaal belang waren in haar mm -hmm. leven. Ja. Dus bijvoorbeeld dat ze Johnny Hoes heeft ontmoet en uh, dat ze de zangeres zonder naam voor het eerst wordt genoemd, dat soort dingen. Dus alles wat voor haar belangrijk is. En ook de keuzes die ze dus gemaakt heeft in haar leven, die af en toe ook niet uh, voor de poes waren. Bijvoorbeeld. Nou, dat ze dus ook wel haar lichaam verkocht... om te mogen optreden in, in cafés en zo. Dat heeft ze in het begin wel gedaan. En dat zijn natuurlijk ook dingen die, uh, uh, die, ook wel, die we ook laten zien. We laten ook heel veel mooie dingen zien... maar ook wel de minder mooie kanten van het succes... en de dingen die je moet Ja, zorgen. Kon ze niet goed met het succes omgaan, is dat zo? Nou, misschien kon ze een beetje te goed met het succes omgaan. Ze wentelden er zich daar zo in dat ze op een gegeven moment niet meer zonder kon. En ook gewoon het, het, het, uh, alles ten dienste van het succes moest en de fans. Hmm. Dus uh, ja, dat is natuurlijk niet... Uh, ja, het zou mijn keuze niet geweest zijn, nee, laat ik het zo zeggen. Nee, nee. Ellen Pieters was dat. De zangeres zonder naam is vanaf januari, 5 januari weer te zien... in onder meer Hoofddorp, Wageningen, Oosterhout en Ude. En de tournee loopt tot 4 april. Ruben Heijn, zijn debuutalbum Blues Fit verscheen vorig jaar op het uh, prestigieuze Blue Note Label. Nou, het was al uh, een jaar dit, 2011, goed jaar voor hem geweest. 5 november was hij te gast in Opium. Toen zong hij dit That's Not Life. I drank my coffee cold and I got kind of bored. I killed my cereal and I opened the door. dark inside No more ghosts on this wall inside.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 This world is not where we belong This world is not where we belong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 Het is weer Aziatische inruilweek bij de Toyota Dealer. Ruil nu uw Aziatische auto in voor de Toyota IGO en ontvang 1000 euro extra inruilwaarde. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar-online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Er is al een Toyota IGO vanaf 7290 euro tijdens de Inruilweken. Spaarloon